6,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Femke Woldhuis met het NOS Journaal. Een oud studente van hogeschool in Holland die jarenlang wachtte op haar diploma... moet dat diploma alsnog krijgen. Dat heeft de rechtbank bepaald. De studenten kreeg vier jaar geleden een voldoende voor haar scriptie. Later werd die voldoende door de examencommissie ingetrokken omdat de eisen strenger waren geworden. Volgens de rechter heeft de examencommissie daar geen bevoegdheid voor. De oud-studenten krijgt ook een schadevergoeding. Ombudsman Meyer heeft vragen over een filmpje dat de politie Almelo online heeft gezet. Daarin is te zien hoe een Poolse veelpleger op de trein naar Berlijn wordt gezet. Volgens Brennickmeijer had het filmpje niet gepubliceerd mogen worden... vanwege de beeldvorming over mensen uit andere landen. En verder vraagt hij zich af of de man niet is gedwongen om te vertrekken. Dat kan natuurlijk niet bij iemand die ook uit de Europese Unie komt, zegt de ombudsman. Artsen in dienst van het Amerikaanse leger... zijn betrokken geweest bij het martelen van gevangenen. Staat in een Amerikaans rapport van een onafhankelijke commissie... van militairen, ethici, artsen en juristen. Pentagon verwerpt de conclusies. Het proces tegen de Egyptische oud-president Morsi is voorlopig geschorst. De rechter nam die beslissing omdat Morsi en andere hooggeplaatsten in de rechtszaal Leuzen skandeerden. Morsi werd in juli gearresteerd en door het leger afgezet naar protesten tegen zijn bewind. Hij staat terecht voor het aanzetten tot moord en geweld tijdens rellen eind vorig jaar. In wijk bij Duursteden wordt hard gewerkt om de troep op te ruimen die de windhoos gisteren heeft veroorzaakt. De windhoos heeft een spoor van vernielingen achtergelaten van twee kilometer lang, van buiten wijken tot de binnenstad. Het is nog niet bekend wat de totale schade is. Vandaag komen verzekeraars langs om de schade op te nemen. Het weer, buien, soms wat zon. Het wordt zo'n 12 graden. Morgenochtend is het even droog, maar dan volgt weer regen en dan wordt het 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Nog vrienden bij Rotterdam op de A20 naar Hoek van Holland. Bij Rotterdam Centrum drie kilometer door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Tot zover de verkeersinfo. In Zilke Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef lekker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 Zo, nou dan zijn we weer Het weekend zit er weer op hè? Ja. ja, dat hebben we weer gehad Goeiemiddagsavond Heb Hebben jullie een leuk weekend gehad? Nou, wij wel Ja, ja. leuk ja. afgeluid Oh ja, nou, zaterdag was ook leuk Ja, zaterdag En uh, gisteren was ook leuk Ja La ja. la la la la la Goed, het is weer tijd voor uh, ZFM lunch. Het is een dus tussen 12 en 2. Ja, we gaan Dan... het weer doen. Nee, we gaan eerst een radioprogramma maken. Dat bedoelde ik. Oh. <lacht> nou ja, ik weet het niet met jou. Je denkt wel heel slecht van mij, hè? Je zegt van, we gaan het weer doen. Dan, uh... <lacht> Radio heb ik zoiets van. Uh... mag dat ook? Ja, dat mag. Okay. Is het hetzelfde als dat iemand mij vlak voor een optreden vraagt: van, heb je er zin in? Nou, eerst nog even spelen. <laughs> ja, de mot is geweest. Eerste zaak, dan de vermaken. Ja. Toch? Zeg, is dat zo? Ja, dat zeggen ah. ze. Goed, nou, goedemiddag, we zijn er weer. En. Um, we gaan uh, weer even twee uurtjes lekker. Uh, gewoon uw lunch eh, opleuken. Tenminste, ik hoop dat u het leuk vindt. Ja, ja, ja. Dat hoop ik ook. Mocht u een inbreng willen hebben, mocht u verzoekjes willen, hebben, willen horen... kan natuurlijk altijd. Even kijken op de Facebookpagina van ZFM Lunch. Ja. Of als u een nieuwtje heeft dat u absoluut kwijt bent. Aanzel niet om te bellen, hè? Nee. Of ons even een berichtje te sturen vanuit Zandvoort. Vinden we wel leuk. Ja. He, dus als u iets ziet, dan is het ook gezellig. En uh, verder natuurlijk, mocht u verzoekjes hebben... Ja, dat kan ook. Via Facebook. Als u vriendje bent van Angela of van mij... kan dat natuurlijk via onze persoonlijke uh, tijdlijn. Ik In alle andere gevallen via de Facebookpagina van Zandvoort Lunch. Juist. En ik ja, kijk goed. regelmatig, dus ja. het wordt altijd gelezen. Ja. Wonderen doen we direct. Nee, het onmogelijke verrichten wij direct. En wonderen duren ietsje langer. Ja. Toch? Ja, zo is dat. Ja. Nou, nee. Kan jij nou lezen wat de titel van de eerste plaat is? This mild day. Oh. Hoe? This mild day. Oh. Kon ik niet lezen. <laughs> nou, vraag het maar bread Het was um, Brad en de nummer heette Dismal Day. En uh, het is gewoon lekker. Lekkere plaat. Jawel, heerlijke plaat. Dit ook trouwens. Dit nummer heet Blinded by the Light. Geschreven door Bruce Springsteen. Manfred Mann. Something strong, played a song with the foggy break And go kart Mozart was checking out the weather chart to see if it was safe outside And little early burly came by in his curly whirly And asked me if I needed a ride To you know, the runner in the Ja, het liedje werd geschreven door... Uh, Blue, Blue, Blue, Blup, nou ja, zeg. Zeker maandagmorgen. Het liedje werd geschreven door Bruce Springsteen. En uh, dit was de prachtige uitvoering... van Manfred Mann's Earth Band. En dat noemen we dat heet. Dus Blinded by the Light. Uh, een verzoekje. Speciaal voor Mark. Billy Joel. The Piano Man.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 smoke but there's some place that he'd rather be with David forget about life is de een van de meest gehate nummers die is. Ja, want als je zo'n piano bar werkt, dan krijg je zo'n nummer gewoon echt vier, vijf keer op een avond voor je kiezen, weet je. Hoor. Dus pff, denk je bij zo... nou, ik denk dat ik hem bij elkaar ongeveer de tienduizend keer gespeeld. heb. Nou, dan weet je het wel zo langs de toch? Ja, wel. Maar goed, het was een verzoekje van Mark, en dat doen we met plezier natuurlijk. The Piano Man from Billy Joel. This is 10CC. The Things We Do for Love.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 Yeah. Oh 10CC Fantastische band ook nog steeds Ze toeren nog steeds, ze zijn natuurlijk niet meer in de originele samenstelling Want Eric Stewart, een van de Kopmannen, die uh, zit er niet meer bij Maar Graham Goldman, en dat is een, Ook van, een van de grote <coughs> Hitschrijvers van de band die, uh, die doet het nog steeds Met de originele drummer Volgens mij en de originele uh, Bassist en de rest zijn Jonge muzikanten en ik heb ze Anderhalf jaar geleden nog gezien in Beverwijk. dat was echt geweldig een geweldig goede bent. Goed, nou, oké, okay, gaan we doen. Uh, we gaan even naar de 3 drieërs. Oh. Die arme jongens zijn verdwaald. Dus als je ze ergens ziet, lopen wij ze even de weg. 3e. We moet Moeten niet zo moeilijk te herkennen zijn. Ik heb gedaan, geleerd, geleefd, alles weer vergeten. Een vloek zegen. Net als mijn geweten. Ik slaap overdag, en blijf hele nachten wakker. Laat me maar achter. Ik heb gezien, gehoord. En ik weet dat zonneschijn komt regen. Dat is mijn leven. Het gaat maar door, het is dus nooit genoeg. Kroegen blijven open. En ik blijf maar open. Ik slaap overdag. En blijf hele nachten wakker. format van je mag alleen maar 98 en, en draaien of zo. Ik ben altijd zo blij mee dat we dat niet hoeven. Dat je gewoon lekker alles mag draaien. Heerlijk. Drie jees. Als dus, uh, ze zijn verdwaald, dus als u ze ziet lopen, dan geef even, uh, uh, wijs even de weg. Nee, dan, dan, dan weten ze ook weer waar ze heen moeten. Nou, ja, Valdendam, Dus moeilijk zoeken hoor, vanuit Zandvoort. Toch? Of niet? Weet u de weg naar Volendam vanuit Zandvoort? Nou, ik zou het niet weten. Echt niet. Uh, dit vind ik persoonlijk de mooiste platen die Bonnie Sinclair ooit in haar leven gemaakt heeft. Zo'n goed nummer dit. Dan draai ik het nog maar weer eens een keer. Productie van uh, Peter Koelewein. En Volgens mij schreef hij het ook. Maar dat weet ik niet zeker. I won't stand between them. I let him go. Though I know.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 I'll be strong Het al um, een van de, nou vind ik de mooiste plaat vind ik hoor. Van uh, die die Bonnie Sinclair ooit gemaakt heeft. Um, het nummer heet I Won't Stand Between Him. De productie in ieder geval was van Peter Koelewijn. Ik weet alleen niet uh, wie het geschreven heeft, maar oké, okay, dat uh, misschien uh, staat het er wel. Even kijken, even kijken of het hier staat. Nee, het staat er niet. Nou. Ja, maar dan eh, dat zoeken we dan nog wel even uit wie het geschreven heeft. Maar ik dacht ook Peter Koeleweyden, maar ik wil er, er vanaf wezen. Ik weet het niet zeker. Zo is dat. Who's going save us? Weet jij dat? Ja. I had geen idee. We had a wild that I don't want to hold back. And everyone I ever had was just a means to an end. And was standing at the gate.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 Vanavond valt er nog geruime tijd regen. Vanmiddag schijnt ook af en toe de zon, maar ook dan komt het tot buien. De wind draait van zuid-zuidwest naar noordwest en is krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar een graad of 11. Vanavond en komende nacht is het wisselend bewolkt en kan er een enkele bui vallen. De matig tot krachtige noordwestenwind draait naar zuidwest en het wordt ongeveer 6 graden. Morgen starten we de dag wisselend bewolkt met enkele buien en in de, middag, maar in de middag passeert weer een storing en gaat het weer enige tijd regenen. De krachtige zuid tot zuidwestenwind draait in de middag weer terug naar west tot noordwest en neemt toe naar stormachtig. De temperatuur stijgt naar hooguit 9 graden. Ook dinsdagavond en woensdagnacht is het bewolkt en valt er van tijd tot tijd regen. De krachtige tot stormachtige west- tot noordwestenwind neemt langzaam in kracht af... en de temperatuur blijft door de bewolking nagenoeg hetzelfde. Woensdag overheerst de bewolking en in de ochtend spettert het lokaal nog wat. Over het algemeen blijft het overdag wel droog. En woensdag krijgt u weer een nieuwe update van het weer. Thank you for being a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 Ja, lekker de plaat van uh, Andrew Gold en dat uh, na het weer. En het, uh, ja, het blijft even regenen jongens, uh, dus uh, genoeg water. Van de zomer hadden we tekort water en nu weer te veel water. Ja, het is ook nooit eens een keer dat je denkt van, ja, nu is het helemaal ideaal. Hè? Eigenlijk zou het gewoon overdag uh, lekker zonnig moeten zijn en daar s'nachts regenen en zo. Ja, ja. ja, dat zou ideaal zijn, maar ja, het is nooit ideaal. Dit is Bluff, samen met Nielsen. Mannen, hartuig. Als ik zwijg, wil ik zoveel zeggen. Veel meer zeggen dan het lijf, dan ben ik. Maar als ik zwijg, dan wil dat niet zeggen. Dat ik niet luister naar wat jij eigenlijk vindt.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 Yeah. Ja, Samen met Hoe uh, uh, heet het weer? Oh ja, Nielsen. Nielsen. Oh ja. Wat is dit dan weer? Ja hij is verslaafd die man zegt hij die Saris. Nou ja, dat All right, uh, uh, is wat hij ook maar the van zichzelf heet, heet, uh, heet dan. Is het er een te lullen? We were trying to achieve Echnie. the sound which we get on the stage at present. Huh? The nice. claim was written as a sort of commercial number to mm -hmm. introduce it. We just want to try I to and I Get, I get rid of all that, you know, and just show what we're really trying to do, you know. All right. Wanneer we je uitgenodigd hebben. Nee, tell us the title, I'm banner going to. Anyway, go. anyhow, anywhere. Het is makkelijk of ik het niet met je vertellen. Just beat down yourself. Yeah. I can go anywhere. Watch you. Something new hebben mooi dat nog. De Hoeders, Pete Townsend, Roger Daltz, Keith Moon en John Entwistle en And Anyhow Anywhere Anyway. <coughs> Hun eerste single in de tijd. Althans de eerste die een hit werd in Nederland. de radio. Dat is wel een beetje jammer eigenlijk. Ja. Maar ja, bij ons in ZFM Lust... ...hoor je ze gewoon. Ja. We vinden dat leuk. Gewoon lekker gevarieerd. En voor elk... ...voor elk wat wils. En uh, mocht u verzoekjes hebben, nou, dan kan je altijd... naar ons terecht natuurlijk. Ja. Ja, conventies zijn er om een gebroken te worden, of niet? Toch? Ja, toch? Ja, nou, daarom draaien we lekker alles... Wat, uh, ...wat we mooi vinden. En wat u mooi vindt... ...natuurlijk. Dat is ik hoop dat u het een beetje...